Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een nooddijk is doorgebroken in Horn bij Roermond. Door het hoge water brak de dijk en daardoor loopt de boel nu onder water. De huizen die erachter staan waren al geëvacueerd. Ziet verslaggever Matthijs Holtrop. Ja, geen persoonlijke ongelukken gelukkig. Ongeveer een tiental woningen die hierdoor is getroffen. Ja, en het is zo'n dijk die met snelle zakken zand is gebouwd. He, je hebt een grote zak, die vul je met zand. Daar doe je landbouwplastic overheen en dan nog een laagje zand. En dat is het dan. Het is ook niet heel stevig. Deze man zag het gebeuren. Het leek eerst te houden, maar uh, ja, het is toch te veel. Het is toch in een half uurtje is het dan gebeurd. De verwachting is dat de hoge druk door het water hoog blijft... Het waterschap verwacht geen hoogwaterpiek, maar een hoogwaterplateau. Uren, dagen blijft het water tegen de dijken in Noord-Limburg drukken. Het wordt spannend of die het allemaal houden. Een stuk zuidelijker in Maas-Eik in België mogen inwoners weer terug naar huis. Gisteren dreigde een kademuur te bezwijken door de druk van het water... maar de Maas is daar inmiddels 60 centimeter gezakt. In de haven van Rotterdam is 1500 kilo cocaïne gevonden... Het spul zat in twee containers en is zo'n 115 miljoen euro waard. Het is al de tweede keer deze week dat er een partij drugs gevonden is in de haven. Een paar dagen geleden werd er ook al 3000 kilo gevonden tussen de bananenpuree. En opgevoerde e-bikes zijn een probleem volgens de Fietsersbond. Sommige elektrische fietsen kunnen harder dan de 25 kilometer die is toegestaan... En vooral jonge mensen rijden op dat soort halve brommers. Wij zijn daar zeker niet blij mee. Opvoeren zegt natuurlijk bijna al dat het mag niet. Maar het levert ook echt gewoon gevaar op. Je krijgt meer snelheidsverschil op dat fietspad dat toch vaak al heel druk is. Dus je krijgt inhaalbewegingen waar mensen een grotere kans hebben dat het misgaat. Het is zelfs zo dat een bedrijf fietsen aanbiedt die je met een app kan tunen. Met een klik op je scherm kan het ding 45 per uur. Heb ik het weer nog, een zonnige middag aan de kust is het 22 graden. In het binnenland kan de thermometer de 26 graden aantikken. En ook morgen is het zonnig en 23 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 rijdt het verkeer langzaam vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden 9 kilometer file met een half uur vertraging. De Condorenspoedreparatie, de linkerrijstrook, is dicht. En 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Bij knopend Muidenberg staat 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 te horen. Ik heb mijn koffertje met uh, gauwe ouwe inmiddels uh, open gedaan. Net hadden we al in de summertime uiteraard van Mango Jerry aan het begin van het uh, eerste uur. En nu zijn we begonnen met uh, Maywoods en uh, Late at Nights. Welkom terug even na drie uur Zandvoort uh, nogmaals een hele goede middag. Geniet lekker van het uh, zonnetje en uiteraard van uh, van ons, van de Zandvoorts Radio. Want wat hebben we allemaal uh, te doen uh, vanmiddag tussen drie en vier? Nou, we hebben natuurlijk nog uh, vandaag de zeventiende etappe uh, in de Tour de France. Tussen uh, Libourne en Saint-Emilion. Een tijdrit over 30,8 kilometer. Nou, u weet natuurlijk dat naarmate uh, uh, het startersveld uh, vordert... Uh, het meer interessant wordt. Omdat de, de, de, de, de grote uh, jongens in het klassement... Die staan natuurlijk als laatste. En als laatste zal dat Poka zijn in dit geval. Dus die gaat starten. Maar we kijken even naar Wilco Kelderman. En die staat momenteel op een vijfde plek. Met 8, 8 minuten 50 achterstand. Maar ja, hij zou misschien nog kunnen klimmen naar de vierde plek. Maar dan moet hij Ben O'Connor. Dan moet hij wel eventjes een kleine uh, uh, 30 seconden goed gaan maken. En ik weet niet of Ben O'Connor een goede tijdrijder is of niet. Maar dat zal nog wel even op zich laten wachten. Ik denk dat Ben denkt van geen goed idee. Geen goed idee. Nee, de rest van de, de, de truien zijn allemaal vergeven. En al, allemaal uh, uh, uh, al bekend. Zoals een puntenklassement hebben we dan Mark Cavendish. Uh, die staat ruim op kop met 304 punten. Het Bergklassement wordt ook weer aangevoerd door Pocacar met 107 punten. Tweede plek Hela Wout Poels. Hij heeft lang bolletjes trui mogen dragen maar er zijn geen punten meer te verdienen. Dus daar is de zaak ook geschud. Op de negende plek vinden we trouwens ook nog wel even terug Balken Mollema die afgelopen week toch keurig gepresteerd heeft met een etappe overwinning. En ook in het jongere klassement Die trui gaat ook naar Pocacar. Dat is de zogenaamde witte trui. Maar we hebben natuurlijk ook nog Jonas Vinkjaard die, die daar tweede staat. En die ook een hele keurige Tour heeft verreden. Morgen is het slechts een optocht. Maar wij kijken natuurlijk wel zodra er een, een interessante rente voor het algemeen klassement aan de start komt voor deze, voor deze tijdroute. Uh, uh, tijd om het zo maar eens te zeggen over 30,8 kilometer. Dan zullen wij dat natuurlijk voor u uh, volgen en u daarvan op de hoogte brengen. Ik ga het toch even proberen bij uh, Albert Jan. Ja. Heb je ook uh, per, uh, per truis zeg maar, een, uh, een podium, of niet? Uh, ja, nou ja, ja, in principe wel. Nou, in podium, dus Niet 1, we... 2, 3. Oh, 3. Nee, nee. nee. Nou, ja, dat, daar nee. wilde ik heen. Ja, je, nou, ik denk dan heeft Poels uh, toch nog wat. Ja, maar, uh... nee, nee, nee, nee. Alleen de, straks morgen uh, op de Champs-Elysées. Uh, natuurlijk uh, wel de, uh, uh, nou, ja, moet, moet die uh, Pocket Charmo drie truien aan gaan doen. Eerst de, eerst de gele, dan de witte, dan de, de bolletjes trui. En uh, natuurlijk uh, de groene trui gaat naar Mark Cavendish. En dan hebben we ook natuurlijk het ploegenklassement. Die gaat uh, naar uh, Bahrein Victorious. Dus wat dat betreft doen ze ook nog mee uh, uh, uh, in de prijzenkast, om het zo maar eens te zeggen. We hebben trouwens nog, maar goed, het is dus een dag te vroeg om al te gaan terugkijken. Maar die eerste week was natuurlijk ook prachtig met Mathieu van der Poel. En uh, die heeft natuurlijk ook eens een visitekaartje afgegeven. En uh, zal ongetwijfeld in de toekomst een tour volledig meerijden. Goed, uh, prachtig race-evenement op het circuit Zandvoort. Uh, gisteren begonnen de Zandvoortse Race Classic. Helaas geen beelden en helaas geen, uh, geen uh, verslaggeving daarvan. Alles in het kader van uh, corona. Uh, goed, race is op het circuit hier. Race uh, in Silverstone. De, uh, de, de sprintrace die de kwalificatie gaat... Uh, uh, uh, Daarin kunnen we zich kwalificeren voor de race die morgen om 4 uur begint. En die sprintrace begint vandaag om half zes. Dat is dus na onze uitzending. Uh, met uh, in ieder geval Hamilton op pol, verstappen op uh, 2 die vanmiddag. En dan Bottas op 3. Uh, want die hebben natuurlijk die qualifying gistermiddag gereden. Om, gistermiddag nou ja, om 7 uur s avonds. Ja, rare tijden. Maar ja, dit is een hele andere opzet. En kijken hoe dat het publiek bevalt. Goed, ik zou zeggen, genoeg reden. Uh, natuurlijk hebben we een evenementagenda rond de klok van half vier en verder nog het Zandvoorts nieuws. Uh, uiteraard wederom in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om uh, te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Tja, it's like on a and it sounds like a song. I want more berries and summer feeling. So wonderful and warm weer een uh, zonnige single uit de jaren 80 van uh, Baltimore en de Tarzan Boy. We gaan het hebben over uh, Sanford uh, Beyond, want uh, rondom uh, de Formule 1 komen er allerlei activiteiten. En daar gaat uh, de stichting Sanford Beyond uh, alle aandacht aan besteden en ook een uh, stukje promotie uh, voor doen. Maar je moet wel zelf uh, de evenementen organiseren en... Uh, Volgens mij kan je je nog aanmelden daarvoor. Daarom vandaar nog even deze laatste oproep. Want het moet namelijk voor 19 juli. Dat is, en morgen is het de 18e. Dus als je nog wat wil, dan moet je dat morgen aanmelden. Organiseer een eigen, je een eigen vergunningsvrij evenement... tijdens het weekend, tijdens het Grudge Grand Prix. Laat het dan weten, zoals gezegd, voor 19 juli. Dus voor maandag. Zandvoort Biond moedigt iedere ondernemer aan... om iets leuks te organiseren voorafgaand en tijdens het hoofdevenement. En dat hoeft niet altijd iets groots te zijn. Ook de kleinere evenementen CQ-activiteiten neemt Zandvoort Beyond graag mee in de communicatie. Denk hierbij aan een passend gerecht of menu of een speciale cocktail of bijvoorbeeld een arrangement. Uiteraard moet de activiteit wel een duidelijke link met racen, de coureurs of het oranje gevoel hebben... om opgenomen te worden in het Zandvoort Beyond kalender. Die de activiteit door de ondernemers zelf georganiseerd en de promotie en vormgeving wordt dan ook zelf gedaan. Zandvoort Beyond stelt het logo, afbeelding en teksten beschikbaar om zo te ondersteunen in de communicatie. Verder zetten ze extra promotie in via de website www.zandvoortbeyond.nl www.zandvoortbeyond.nl En bij meerwaarde via de Zandvoort Beyond social media kanalen. Meld je event dus nu nog aan, het uh, uh, aan door het formulier via de website www.zandvoortbeyond.nl in te vullen. En deze voor 19 juli, dus morgen kan het nog, te versturen naar info-zandvoortmarketing.nl dus als je nog iets wil, moet je snel zijn. Want morgen, maandag, maandagmorgen sluit de inschrijvingsperiode hiervoor. En het formulier waar Albert-Jan het over heeft... staat ook op onze Facebookpagina. En uiteraard de CFM-app. Dus download onze app nu en dan kan je het formulier alsnog invullen. Als jij een leuk evenement organiseert... zo rondom de Formule 1 hier in Zandvoort... is hier Desri en live...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 Girl. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bunjee jumping, I don't care. My, oh life, oh life, oh life.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 Ik Dat om uh, half drie van uh, Albert-Jan de komende dagen lekker zonnig weer hier in Stanford. Dus uh, ja, we zijn helemaal klaar voor de zomer en de zon. Met uh, ook deze single van uh, Elvis Crespo en Suavemente. Het is twee minuten voor half vier. We gaan het hebben over uh, de Watertoren. Want uh, vorige week is het uh, plan uh, gepresenteerd uh, online in ieder geval... Uh, van de, de, de vier gebouwen die daar gaan komen op het Watertorenplein. Maar hoe is het met de Watertoren zelf? In 2006 is een koopovereenkomst gesloten... tot verkoop en ontwikkeling van de Watertoren. Deze afspraken zijn niet meer actueel... en daarom is er nu een aanpassing in de overeenkomst... tussen de gemeente en de eigenaar Watertoren Zandvoort CV gemaakt. De belangrijkste verplichting... de gemeente deelt in de opbrengst van de Watertoren... is ongewijzigd gebleven. Het niet wijzigen van de koopovereenkomst had tot gevolg dat er tegenstrijdige beleidsdocumenten in omloop bleven. Het wijzigen van deze afspraken gebeurt via een schriftelijke overeenkomst die notarieel wordt ingeschreven. Het grootste deel van de overeenkomst blijft in stand. De wijzigingsovereenkomst is een ad bijvoegsel op de bestaande koopovereenkomst. In de koopovereenkomst 2006... ...staat dat de watertoren vooruitlopend op de definitieve bepalingen in het bestemmingsplan haar beeldbepalend karakter dient te behouden zonder over te gaan tot sloop... ...met een openbare toegankelijke functie op de bovenste etage en ontwikkelingsmogelijkheden tot maximaal vier bouwlagen aan de voet van de watertoren. Inmiddels is het bestemmingsplan onherroepelijk en de bouwrechten staan daarmee vast, dus kan de volledige watertoren voor woningen worden gebruikt. Ook de mobiele communicatieapparatuur om een straalverbinding voor nood- en hulpdiensten in stand te houden is niet meer nodig. Deze verplichting is daarom geschrapt. Uit gesprekken met omwonenden is gebleken dat er een wens bestaat dat alleen de onderste verdieping van de toren naar woningen wordt omgezet. Het wijzigen van, het, van de koopovereenkomst is een privaatrechtelijke handeling en daarbinnen is geen ruimte voor participatie. In de huidige ontwikkeling wordt de stichting Ons Watertorenplein echter nog regelmatig bijgepraat... Door het projectteam en is er ruimte om wensen mee te geven. Maar de onherroepelijke bouwrechten blijven uitgangspunt. Moet nou wel het bovengedeelte, zeg maar, een openbare ruimte blijven of niet? Dat, dat staat in het verhaal. Maar je, je, je begrijpt al uit de complexiteit van de, de, de, de juridische structuur van de Watertoren. Want volgens mij moest die ook onderhouden worden de afgelopen jaren. Da, da, ja. Nou, nou dat, is, dat is niet echt gelukt. Dat is, dat, dat is prachtig gelukt. Ja. Hartstikke mooi geworden. Ja, prachtig. Dus uh, dit is een, echt een, een, een onderwerp wat uh, zeker gaat worden vervolgd. Dank je wel, Albert-Jan. En uh, we nemen het gewoon mee in uh, alle andere verhalen, ook uh, rondom het uh, Watertorenplein. In ieder geval uh, mooie bouwplannen die uh, daarvoor uh, uh, ontwikkeld uh, zijn. En we zijn uiteraard heel benieuwd hoe dat allemaal verder gaat aflopen. Je hoort het op de Sanfordse Radio. De massagesalon met de happy ending. De single van uh, Joe Cocker. Het is uh, half vier geweest tijd voor de evenementagenda met uh, Albert-Jan. Ben je er klaar voor. Ja hoor, laten we gaan eerst eens even terug naar vorige week. Vrijdag uh, was er namelijk op de boulevard de Fouvaise de eerste Ibiza-markt van dit seizoen. De sfeer is toch heel anders dan bij de jaarmarkten. Je weet niet precies wat het anders maakt. Maar wellicht de uitstraling van de mensen die hun handel aan de man brengen. Lekker relaxed, een beetje alternatief. Net als het aanbod van kleding, armbandjes, oorbellen, kettingen. Helemaal Ibiza-style. En uh, de liefhebbers voor deze markt, noteer het maar vast even. De volgende is op 23 juli en 30 juli en 6 en 11 augustus. 23 juli, 30 juli en 11 augustus. Maar let op, de markt gaat alleen door bij mooi weer en volg de dagen voorafgaand van de markten... de Facebookpagina voor alle updates. Mooi weer betekent aan de kust ook uh, dat er niet te veel wind mag staan. En dat kunt u allemaal terugvinden op de website van... Uh, wat was het ook weer? Even kijken. Uh, hip and Happy Oh Oh, dat was Hip and Happy. Ja, hip and happy. Uh, www.hipandhappy.nl 23 juli, 30 juli, 6 en 11 augustus staan ze gepland. En afhankelijk van het weer... Gaat het allemaal door. Goed, uh, gisteren onder grote belangstelling uh, is de Puppet Museum geopend in het Raadhuisplein. Vele uh, bekende en minder bekende zandvoortsters gaven daar acte, De présence. En uh, ja, een prachtige uh, uh, verzameling van uh, Jelle Attema, Een uh, metalen geluidsapparaturen en denk ik deels te horen... Van uh, his, uh, historische racewagens. Want ook uh, Michel Blekemolen heeft zijn, uh, toestemming, uh, zijn medewerking eraan verleend. En ook nog een kunstenaar. Dus een heel divers pub-up museum op de vrijdag, zaterdag en zondag in het Raadhuis. Kijk even voor openingstijden op de website. Uh, van het Raadhuis uh, museum, zou ik bijna zeggen, of het Zandvoortsmuseum. En de entree is via de Haltestraat, het up Museum... vrijdag, zaterdag en zondags, En het loopt door totdat de, tot de Formule 1 in Zandvoort neerdaalt. Uh, verder hebben we natuurlijk... Uh, ja, het is allemaal weer onder voorbehoud... doordat de, de, de regels allemaal weer uh, ja, op losse staan. Dus ik zou adviseren, want ze zijn achter de schermen natuurlijk hartstikke druk bezig... en daarmee doel ik op classic concerts... Uh, Zandvoorts Mannenkoor en uh, Jazz in Zandvoort. Uh, volg de websites van deze drie, uh, drie organisaties op de voet... om te kijken wanneer en of ze door kunnen gaan... dan wel uitgesteld worden. In ieder geval, het Zandvoorts Mannenkoor is weet ik, op de achtergrond druk bezig. Jazz in Zandvoort is ook druk bezig. En natuurlijk ook classic concerts. Dan hebben we natuurlijk uh, de zandsculpturen... die nog tot, uh, tot uh, de, de Formule 1 uh, neerstrijkt in Zandvoort te bezichtigen zijn... Het ode aan het Nederlands landschap, zowel binnen uh, in het museum, Zandvoortsmuseum, dan wel buiten. En de expositie van Simon Paap. Ik zou zeggen, genoeg reden om een van deze evenementen te gaan bekijken. En zeker volgende week met een prachtig weer, hebt u erbij. Zo is het. Ja, het zonnetje schijnt lekker. Dus uh, geniet van alle evenementen die in ieder geval uh, wel doorgaan, ook hier in Zandvoort.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 Siempre fue tu favorita, la que siempre, siempre, siempre, siempre mueve tu altijd, y si tengo que escoger. Yo unas canciones y siento ganas de irte a buscar. Oh, dicen oh. esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones. Y dice calle hay San Sebastiano. Y si tengo que escoger. In mijn lietje, dat liedje, dat liedje, dat siempre, dat liedje, de komende dagen gaat het steeds weer iets warmer worden. Dus uh, ja, dan krijg je ook die lekkere zonnige klanken te horen op de Zandvoortse Radio. Uh, een plaatje van uh, favoriet van uh, een van onze collega's, uh, Obi ja. Fred hij die uh, straks weer hoort tussen vijf en zeven. Hij presenteert dan weer uh, Entertainment uh, for You. Ik keek vanmorgen in de brievenbus. En wat ja. denk je? Een brief van de gemeente. Wat dacht je? Ja. En uh, niet van ik heb de jackpot gewonnen van de gemeente. Of uh, nee. je hoeft geen belasting meer te betalen. Nee, het ging om de doorlaatbewijs. Maar wel heel belangrijk. Klopt, want wij, wij ontvingen een vrijdag. En, uh, maar toch nog even alles even op een, een rijtje zettend. Uh, of je nou wel of niet die brief heeft gehad. Maar die brief is heel erg duidelijk. Ik zou hem goed bewaren. Maar nog even de zaken op een rijtje voor u. Hoe kom je nou aan een doorlaatbewijs? Als u op dit moment één of meerdere doorlopende parkeervergunningen heeft, dan hoeft u niets te doen. Nogmaals, dan hoeft u niets te doen. U ontvangt automatisch voor elke parkeervergunning één doorlaatbewijs. Als u één of meerdere auto's en of motoren bezit en waarvan het kenteken in Zandvoort geregistreerd staat, hoeft u ook niets te doen. Het doorlaatbewijs wordt automatisch naar u toegestuurd. Als uw auto niet met een kenteken in Zandvoort geregistreerd staat... maar wel één of meerdere auto's op eigen terrein kunt parkeren... kunt u via de website www.doorlaatbewijs.nl-zandvoort... nog een keertje... www.doorlaatbewijs.nl-zandvoort... één of meerdere doorlaatbewijzen aanvragen. Als u in Zandvoort moet zijn voor het uitvoeren van leverantie, storingmelding of zorgverlening kunt u via uw werkgever of contactpersoon uw doorlaatbewijs opvragen. Als u eigenaar bent van een gastenverblijf en voldoet aan een van de bovenstaande voorwaarden... om in aanmerking te komen voor één of meer doorlaatbewijzen... dan bent u zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van de doorlaatbewijzen aan uw gasten. Valt u niet onder bovenstaande opties, dan ontvangt u geen doorlaatbewijs. Zoals gezegd, u kunt vanaf 19 juli via de website www.doorlaatbewijs.nl-zandvoort www.doorlaatbewijs.nl-zandvoort controleren of uw kenteken bij de gemeente bekend is. Als u voor 11 augustus uw doorlaatbewijs aanvraagt, ontvangt u in de week van 20 augustus het doorlaatbewijs op de mat. En zoals gezegd, jij hebt hem ook al, Zandvoorters hebben, veel Zandvoorters hebben dus deze week een brief ontvangen met de informatie over de komst van de Formule 1 en de maatregelen die genomen worden om Zandvoort bereikbaar te houden, zoals hierboven staande in dit artikel. Het verkrijgen van een doorlaatbewijs en parkeren tijdens de Formule 1 staat in deze brief centraal. Ik zou zeggen, lees die brief. Heel aandachtig door en bewaren we in ieder geval als naslagwerk. Maar nogmaals, de belangrijke uh, website is www.doorlaatbewijs.nl/slash zandvoort. Maar als je al een uh, vergunning hebt, uh, zeg maar een uh, vergunning op kenteken, dan hoef je als het goed is niks te doen, toch? Oh. Ja, dat klopt, zo lees ik het ook. Wat ik word nog niet helemaal duidelijk ben, is zo ik, ik zo'n andere pas. Dat kan je drie uur parkeren, weet je wel, met een, met een parkeerschijf erbij. Dat gaat niet. Die valt niet, hè? Nee, want ben, je mag in... geen bezoekers hebben. Dus, uh, ben je streng. Helaas, helaas. <laughs> <laughs> ja, je denkt er een handeltje op zetten. Of, uh, <laughs> ja, eigenlijk, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Prima. Ik weet, ik bedoel, we hebben een auto uh, geregistreerd in Zandvoort. We hebben een parkeervergunning daarvoor, dus wij krijgen gewoon een doorlaatbewijs. Maar je ja. hebt ook een parkeergarage, toch? Ja, nou, oké. Okay. Dus dan ze maar... zegt ze van, nou, zet hem dan maar in een parkeergarage. Dan hoef je ook geen... Uh... Wel een doorlaatbewijs. Geen doorlaatbewijs. We zijn, we zijn ook, ook mantelsdorgers. Ho, ho. Dus moeten oh ja, je moet weer... met uh, de auto wel weg. Vergeet dat niet, hè? Ja, ja klopt. Was je vergeten? Nee, da ja. Ja, ja, was je vergeten. Nee, nee, dat komt helemaal goed. Dus uh, als het goed is, heeft u uh, deze week de brief van de gemeente in huis gekregen... met alle informatie... Ik heb zin om even ruik te doen. Heel ruik te doen. Ja, Albert-Jan zet z'n koptelefoon meteen af. Heel verstandig, Albert-Jan. Ja. Ik zal de box even wat harder zetten in de studio... met de, de Foo Fighters en Learn to Fly. We're gonna tell all of the angels... This could take all night. Thinking in a devil help me get things right. Hook me up a new revolution... This one is a lie I Sat around laughing and wash a lie Maar wel een hele goede plaat hoor. De fact en Learn to Fly. het John heeft uh, in dit uur nog uh, één bericht uh, voor ons. Uh. Nou, hoe lang heb je nodig? <laughs> een half jaar. Langs... Een al... Nee, dat kan niet meer. Want, uh, <laughs> lang... We hebben nog acht minuut dus. zesentwintig. Zo, zo lang duurt dit al namelijk. Goed, uh, ja, een algemeen bekend verschijnsel natuurlijk. Om half zes in de ochtend staan ze op je dak te schreeuwen... en te gillen alsof ze iemand willen fillen. Tijdens een wandeling kan je het eigenaardig tafereel zich voordoen... dat een meeuw zich opeens krijzend op je stort... of zelfs een tik met zijn snavel verkoopt. Wat is er toch met die meeuwen aan de hand? Net in de periode dat iedereen zijn deuren en ramen openzet... verzieken meeuwen de pret. Beheerder Maria uh, Elisa Hobbelink uh, van het Vogelhospitaal in Haarlem... legt uit dat het gekrijs een functie heeft... en zeker niet de bedoeling is om de stad uh, Zandvoort op stelten te zetten. Want die beesten hebben namelijk ook niet makkelijk... De zilvermeeuwen die hier altijd komen, krijgen in de lente en zomer te maken met de kleine mantelmeeuw. die hier uit Afrika naartoe komt om te jongen. En die twee meeuwenswoorden hebben elkaar nogal veel te vertellen. Nou, dat kan allemaal wel. Maar. Uh, uh, Daar zitten wij ons, niet op te wachten. Onze collega's van, en haar namen de proef op de som. en gingen op het Noord-Hollandse strand. vergelijkbaar natuurlijk met Zandvoort. lekker een patatje eten. En ik volg het geluid nog even op. We zien de laatste tijd wel dat meeuwen wat agressiever worden. Gewoon broodjes uit mensen zijn handen plukken. we hebben uh, wel mensen die inderdaad in hun vinger gebeten zijn, die bij ons komen voor een uh, pleister. Nou, ik zat mijn broodje te eten en ik zit hier, stoeltjes stond nog omgedraaid, mijn broodje te eten, ik zit even niet op te letten en hij grijpt zo mijn hand. Deed dat pijn? Ja, dat deed wel al verzeer, nog steeds. Ze zijn ook heel brutaal, want ze grijpen zo je tas, het maakt echt niet uit. Blijkbaar kun je in Wijk aan Zee niet rustig een hapje eten door al die meeuwen. Ik ga het even testen en een patatje halen. Mag ik een patatje? Natuurlijk. Wilt u daar saus bij? Nee, dank je. Ik liep over het strand en er waren mensen in de zee en hun spullen lagen gewoon open. En er was een bakje met watermeloen en daar was ze allemaal watermeloen uitgepikt. En zakken chips waren opengescheurd. Dus ja, het klopt wel dat ze zo agressief zijn. Alsjeblieft. Dank je wel. Nou, ik ga even zitten en proberen te genieten van mijn patatje. Oh, god, ik kom er steeds meer aan. Ah! Ik denk dat mensen me blijven voeren. En uh, daardoor uh, weten die meeuwen ook van, hé, hey, ze geven eten. Dus uh, hier kunnen we eten halen. Help, help, help. Uh, rustig eet ik mijn patatje niet echt. Ah! Ik zit hier niet echt heel veilig. Ik ben omringd door agressieve meeuwen. Rustig lunchen gaat niet. Ah! Oh god, oh god. Ik wil niet meer. Ah! I'm out. I'm not out. <laughs> en wel mooi, hè? De Radiespigade van uh, BKC uh, staat op wacht, uh, Albert-Jan. En die denkt uh, van, nou, dat gaat goed daar met die... Uh... Die meeuw bij, bij die mevrouw met dat uh, patatje. Ja. Eigen schuld, dikke bult. Maar hij zegt van, de, de mensen voeren ze die beesten. Dat, dat, dat hoeft helemaal niet, want die beesten gewoon, weten gewoon het, uh, dat daar e eten is. Dus de, ze vallen gewoon aan. Dat gebeurt zoveel. Ja. En als mensen de meeuwen niet uh, voeren, dan voeren ze de hertjes in, ja. uh, in uh, Zandvoort. En dan krijg je ook weer dat daar weer de meeuwen en dergelijke op afkomen... Ja. En als die er uiteindelijk allemaal niet op afkomen, hebben we gelukkig nog de rats. Die uiteindelijk ook wel een hapje lust. Dus uh, ja, het, zo is het uh, cirkeltje weer rond. Maar in ieder geval, uh, inderdaad, meeuwen niet voeren. Ook niet uh, hier in Zandvoort.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 Laat mij voorlopig lekker, werkeloos, al dat gezuur van gaat om, werkeloos, kus, werkeloos. Werkeloos, laat mij voorlopig lekker, werkeloos, al dat gezuur van gaat om, werkeloos. Mijn zware Jan, die spreekt er schande van. Die zegt van koos gebruik je handen, man. Maar hij werkt met zijn ellebogen, heeft zijn schapen op het drogen. Nou, verbrand maar Jan. Die politieke Haarse maffia, die blijft maar korten op de minima. Nou, laat ze zelf maar betalen. Want bij koos valt niks te halen. Sorry dat ik besta. Voorlopig Berkeloos. Berkeloos. Berkeloos. Laat mij voorloper lekker, Berkeloos. Al van gaat toch. Jawel, Laat mij voorloper lekker. Al van gaat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 Al het koos In de jaren 80 was de nederpop enorm populair. En zo ook het klein orkest, de kabaretgroep, met daarin Harry Jekkers... ...die ook de tekst van deze plaat die je net hoorde uit 83... Werke, ...Koos Werkeloos moet ik zeggen, geschreven had inderdaad... Leuke zingen om um, uh, weer eens terug te horen op de radio. We gaan er nog eentje draaien tot aan het nieuws en weer van 4 uur. En daarna zijn we er nog eentje langs. lang. wordt op zaterdag een zonnige zaterdagmiddag. We gaan eens even het wat water op met wind en zeilen. Rouwe pirus naar het zuiden. Holland plat in de Spaanse zon. Geen bewegingen te krijgen. Spaans benauwd in Spaans beton. Days are like long summer